Straatman met het NOS Journaal. België stuurt 120 extra agenten naar de grens met Frankrijk. Belgische media schrijven dat dit gebeurt in verband met de komende sluiting van de Jungle. Dat is het illegale vluchtelingenkamp bij Calais. In het kamp zitten zo'n 10.000 mensen die bijna allemaal naar Groot-Brittannië willen. Calais ligt op zo'n 50 kilometer van de Belgische grens. De regering is bang dat veel kampbewoners naar België zullen reizen om via de haven van Zeebrugge de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. De Nederlandse importeur van Volkswagen, PON, betaalt het openbaar ministerie 12 miljoen euro. Daarmee koopt het bedrijf strafvervolging af. Het bedrijf wordt verdacht van het omkopen van ambtenaren van de politie en defensie. Dat gebeurde tussen 2001 en 2011. De smeergeldaffaire draait om de aanbesteding voor de aankoop van nieuwe dienstauto's. Volgens het OM hebben acht oud-werknemers van PON ambtenaren verwend, met onder meer een cruise op de Middellandse Zee en korting op onderhoud en winterbanden. In totaal zijn er 37 verdachten in de Zaak, waaronder directieleden en managers van Peugeot en Renault. De Iraakse premier Abadi zegt dat de strijd om Mosul voorspoediger verloopt dan gepland. Abadi is in Parijs, waar een conferentie over de toekomst van Mosul wordt gehouden. De Noord-Iraakse stad is al sinds juni 2014 in handen van IS, maar is nu omsingeld door het Iraakse leger, dat wordt ondersteund door Koerdische Peshmerga-strijders. De Franse president Hollande zegt dat er bewijs is dat IS-strijders Mosul ontvluchten om naar Raqqa te gaan, de Syrische stad die IS ziet als de hoofdstad van zijn gebied. De Hollande wil er alles aan doen om te voorkomen dat de strijders zich daar kunnen hergroeperen. Het weer: het is bewolkt en er trekken wat buien over het land. Het is tussen de 10 en 14 graden. Vanavond wordt het droog en na een koude nacht is het morgenochtend ook nog droog. In de middag vallen er weer buien. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Files op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum Bij knoop het Lunette twee kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knoop het Rijnzweert vier kilometer. Daar is de vertraging al een kwartier. Ook op de A27, maar dan vanuit Utrecht naar Bredaan. Bij Lexmond drie kilometer. Vertraging zo'n drie kwartier na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Oh. Ik mag niet met volle mond praten. Eet je nou alweer, Al Alweer? Nog? Oh, nou, eet smakelijk, eet smakelijk. U thuis ook, hè? Eet, ja, eet smakelijk allemaal. Dat ja. het is weer lunchtijd. Ja, nou, voor het eerst dat we zes hier hebben, eens met een broodje beginnen. <tie> Lief van mij, hè? Ja, ja, wat goed voor jou. <tie> Ik heb hem getrakteerd op een lekkere ham oh! Het verdient oh, onze oh. jongen wel. Hij is Doordat hij al drie keer deze week... helemaal vanuit Beverwijk naar Zandvoort gekomen... om het programma Zandvoort Lunch voor hem te maken. Ja. Nou, dan verdient hij toch wel een croissantje, hè? Oh, ik dacht wel eentje. <lacht> <lacht> Hebbert. <lacht> Meteen weer nee, nee, het uiterste. Nee, dat nee, croissantje was prima. Het was heerlijk gewoon. Ja, Lekker. goed zo. Ja, goed. Zo, ja, goed, ja, goed ja. Zo. Ik heb ervan genoten. Ja, ja, mooi zo. Nou, wij hopen dat u ook geniet van uw lunch. En... Uh, we gaan ons best doen om dat uh, muzikaal en gezellig te ondersteunen. Toch? Ja, dat gaan we doen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat ja. gaan we doen. Ja. Daar zijn we druk mee bezig. We hebben weer leuke muziek klaar staan. En um, nog veel meer. Ja. En we hebben natuurlijk uh, het nieuws straks het om nieuws. half één, eh, half, half twee. En het weer. En het weer ook niet. Ja, ja. ook nog, ja. Een liedje alweer. van de Sidekick. Oh, dat weet ik nog niet. Nee, hè? Nee, daar weet jij nog niks van. Maar nee. die komt wel. Oh, het komt wel. En, uh, de vrijwilligersvacature, natuurlijk. En wel nog? Ja, en ja. alles wat er tussendoor komt, ja. eh, mocht u zeggen van nou, ik bel even op want ik heb iets te melden. Nou, 57-303-93. Ja. Belt u gerust. Kunnen we lekker eh, tijdens ja. de uitzending even kletsen over datgene wat u klaar kwijt wilt. Ja, en verzoeknummers mag ook natuurlijk. Ja, verzoek nummer, natuurlijk verzoeknummers. Ja, mag ook. Ja, Ruud heeft al zijn cd'tjes meegenomen. Dus ja. hij, het kan zo gek niet zijn of hij zal er wel tussen zitten. Ja, al zijn Maar speciale goederen hebben we gewoon afgegeurd bij de NS. Ja, ja, ja. En die, die, die klinken we dan vast aan mijn pandaatje, ja. Zo rijden we hier naar de studio. Ja, ja. dat heb ik niet gezien vanmorgen. Nee, dat ja. ja. je je kunnen zien op de Zeestraat, hoor. Oei, oei, oei. En ja. neemt hij als LP's ook nog mee? Ja, ook nog. Ach, man. hele erg Ah, goed, zullen we ja. maar eens muziek ja. gedaan? Hè? Ja, wat ja. heb je meegenomen als eerste liedje? Uh, iets van Boskeks. Wie is dat dan? Ja, dat is een gitarist. Oh, als je het nummer hoort, kent je het wel. Oké. Okay. Ja, het is wel bekend. Zet er maar in dan. Zal ben we er zitten? Zal ja, je doe maar. Doe maar doe zal maar, ik, zal maar. ik het doen? Ja, doe. Ja, tel ja. jij door 3? Ja. 2-1. Ja. Oh, nee. 1-2-3. 3-2-1. Twee, drie. Drie, twee, is dat er? 1-2-3. Ja, daar is hij. Oh, dat... was dan uh, Bosch Keks, Een lowdown, heet hem. Kennen je het nou niet? Ja, natuurlijk. Hartstikke ja. lekker nummer, joh. Ja. Ja. Maar dat is al een poos geleden. Ja, ja. Achter. Ja, Nou, hier moet je nou. Dik zo -tijd. tijd. Dat moet ik maar eventjes zo even tevoorschijn zien te toveren. Ja, dat ja. Dat wow. Maar ja. goed. In ja. deze stad vinden we dat niet erg. De nee, stad. toch? Nee. Van Nile Horn, zo Born. heet het.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 Ja, mooi liedje hoor. Prachtig liedje was dat. Ja, geloven. zeker. Dit ja, ja. is town. Nieuw? Van Niall Horan. Ja, het is nieuw. Oh, het mooi. is helemaal nieuw. Ja. Hé, hey, is het deze? Even, even snel. Is het deze? Nee. Nee, nee, nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Die nee. is het niet. Nee nee nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee. Dat is de enige die erin staat. Nee. Nee, Oké, okay. nou dan weet ik het niet. Nee, nee ik ben op zoek naar... Een, een, een liedje van vroeger en ik weet toch bij God niet wie dat gezongen heeft nee, en ik uh, ook niet. wie het uh, en hoe het heet. Dus uh, we, we zijn aan het zoeken met z'n tweeën, maar dat wordt nee, nou, we zoeken. We gaan een ander doen. liedje bedenken. Ja. We gaan eerst een drie in één. Ja, drie in één. En vandaag maar eens een keer van de Rolling Stones. Oeh. Down. Don't want to tell you no lie. Just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear what I say. Girl. Please don't be part of my life Please keep yourself to yourself Tried to ride on my horse. You're rather common and coarse anyway. Don't want you out in my world. Just you be my backstreet girl. I'm Dan. De Rolling Stones. Dat waren drie nummers die je, die je eigenlijk nooit. Nooit of zelden van de heren hoort. Maar ah, dat is juist zo leuk. Uh, de eerste was, een, uh, was een, uh, een. Een single uit 1965, 66 zo'n beetje. The 90th Nervous Breakdown. Was oorspronkelijk bedoeld voor een LP. Maar daar kwam je niet op. Nee, daar kwam hij niet op. En uh, het was gewoon een single met op de achterkant... As uh, Tears Go By. En um, daarna hoorde u Backstreet Girl. En dat is nog steeds... Dat vind ik zo'n lief liedje. Uh, dat stond op een LP uit 1966. En dat was uh, de LP Between the Buttons. En daar stond dit heerlijke liedje op. Backstreet Girl. En als laatste, het nummer dat niet op een LP uh, voorkwam. Althans niet op een officiële LP. Uh, is een liedje dat... Uh, de Stones hadden geschreven voor Cliff Richard. Ja, echt wel. En die had er een hintje mee. Uh, Blue turns to grey. Dat was uh, een, een hintje van Cliff. Geschreven door de Stones. Jawel. Uh, Oké, okay, dat was het weer in -heme. Ik ga nog één plaatje draaien. En uh, dat is een heel speciaal plaatje. We hebben uren naar moeten zoeken. Maar uh, ik ga het wel even doen. Speciaal voor mijn lieve sidekick. Had het eigenlijk als liedje van de sidekick. Maar we hebben al twee andere, dus doen we het nu maar gewoon. Hup, maar. Als hij het doet. dat moet je altijd weer afwachten natuurlijk. Of hij... Kijk, zie je dat zijn eigenwijze plaat? Die doet het gewoon weer niet. Nee, nee, die doet het gewoon weer niet. Nou, even opnieuw zo. Eh, ja, en nu dan. Speciaal voor Dolly. Dolly, Dolly, my love. Ooh, ooh. 16 levensjaar. Ja, nou, 14, 15 was het geloof ik zo'n beetje. Zo. Ging je toen naar de kroeg? Nou, dat waren onze buren, de Estoril. Oh. En, uh, ja. nou, en dat ik waren ook zo. kennissen, kennissen ja. van mijn ouders. Dus ja. daar ging ik op zondagmiddag dan naartoe. En als ik dan binnenkwam, dan was Willem Mendel, een bekende Zandvoorter inmiddels. Die, uh, die was daar disjockey. En als ja. ik dan binnenkwam, dan zette die altijd dit nummer op. Ja, ja, maar ja, nou snap ik zo hoe het zo gekomen is. Nee, oké. Okay. <laughs> 14 jaar al in de kroeg, dat kan nog helemaal niet. Waarom niet? niet. Nee, dat op kan een zondagmiddag. Niet. Nee, dat Ach, kan niet. dat was wel. toen nee, heel normaal. Nee, nee we Ach, Toen rook nee. ook al een 14-jarig al, dat was ook heel normaal. En je dronk, dronk bananencocktailtjes in deze stad. Ja, U begrijpt nu hoe het zo gekomen is met. Haar, dames en heren. <laughs> 14 jaar al in de kroeg roken en drinken. En, u snapt nu goed. Nou, dat, dat we hier haar bij Sierven nog een beetje in, in liefdevol hebben opgenomen. En dat ja, dus. maar dat komt omdat ik nu dus niet meer rook en niet meer drink. En ook ja, niet meer in de kroeg kom. Hoe nee. Oh, nee. kom je nou in de kroeg? Heb je de pas nee, nog gezien? Nou ja, wel nee. Helemaal niet comediant. Het was in het winkelcentrum. Dat was niet in de kroeg. Oh! Was, oh. Ja, nee, mijn bril was beslagen. Ik kon ja, niet, precies, ja. Kijk, ja. En zo komen de praatjes in de wereld. Ja. Nee, mijn bril was beslagen. Dus dat ja. kon, ik kon ik niet zien. Maar nee, je stond in de blokker. Ik weet nog wel dat je riep... Van, uh, wat een rotkroeg hier. Je krijgt nee. hier niks. Nee. Wel koffiezetapparaten, koffie maar geen koffie verkopen. Ja, weet je nou... Dat was tijdens die heerlijke wolkbreuk van afgelopen dingen. Ja, dat liep jij middenin, hè? Nee, nee, nee. We stonden nee je was net... net op tijd naar binnen. We waren wel zijknaam. Zo. Maar, maar ja. dat die wolkbreuk kwam, toen stonden we net, net gelukkig even binnen. Ja, naar die ja, ja, ja. ja. Gaan, zie gaan... je, Tom dat je me zag staan. Ja. Ja. ja. Anders had je ja. helemaal nat geregend. Ja, ik, ik, ik, zie je wat je voor je collega's over? Want ik had een afspraak met Vos. Ik moest, moest, ik moest naar de kroeg. Ja. Oh, dus anders had ik al lang droog in de trein gezeten. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, zullen we het nieuws maar gaan doen? Ja, doe maar, want... Uh... Dit ja. schiet ook allemaal niet op, hoor. Ja. Dolly, my love. <lacht> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Dolly, my love. Echt, jongen, jongen. Dolly, my love. Ja, luisteraars. En inderdaad, we gaan het regionale nieuws doornemen van 20 oktober. En wat is er vandaag aan de hand? Het is één groot circus in Zandvoort. En misschien denkt u van, wat, wat, wat is er? Wat is er? Moet ik vluchten? Nee, hoor. Want vandaag organiseert de Brandweer Kennemerland samen met Natuurbeheerder Waternet en Fire Bucket Operations... een specialistisch team met blushelikopters, een hele grote oefening. Nou, en die oefening die vindt plaats in de Amsterdamse waterleidingduinen in het grondgebied van de gemeente Zandvoort. De oefening duurt van half tien tot uiterlijk vier uur vanmiddag... Nou, het doel van die oefening is om uh, procedureel en operationeel goed voorbereid te zijn op een natuurbrand in Kennemerland met bijstand van blushelikopters. Het oefengebied wordt afgesloten en vrijgemaakt van bezoekers om reden van veiligheid en dat is gebruikelijk bij de inzet van blushelikopters. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken worden rookmachines ingezet die witte rook produceren. Dus denkt u niet, er is een nieuwe pauze? Nee, er is slechts een oefening. Of de rook zichtbaar is voor de omgeving, Ja, dat hangt af van de weersomstandigheden. De helikopter zal overvliegen, landen, opstijgen. En dat gebeurt twee keer in de ochtend en twee keer in de middag. Dus uh, geen paniek! In Zandvoort telt iedereen mee. Nou, maar niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Vanaf 1 oktober zijn er daarom veel meer regelingen beschikbaar... voor inwoners met een krappe beurs. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding... een extra tegemoetkoming voor brugklassers voor het schooljaar 2016-2017... en de Zandvoortpas. Nou, met die Zandvoortpas is het ook veel makkelijk, makkelijker om de regelingen aan te vragen. Heeft u nou een uitkering of zit u in het schuldentraject dan hoeft u de Zandvoort pas niet aan te vragen. U ontvangt hem uiterlijk op het voor het einde van deze maand. En uh, op www.zandvoort.nl is een tabel te vinden... waar de inkomensgrenzen zijn opgenomen. In die tabel uh, zijn die inkomensgrenzen opgenomen... voor alleenstaande, alleenstaande ouders en gehuwden... En voor meer informatie over de Zandvoortpas... neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En u kunt daarvoor bellen met telefoonnummer 57 jongen jongen, Een jonge Duitse toerist is gisteravond aangereden... door een auto op de burgemeester van Alvenstraat. Het ongeval gebeurde even na zes uur s middags op het zebrapad... ter hoogte van zentenparks. De jongen is door ambulancepersoneel nagekeken... en voor lichte verwondingen behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bijna tegelijkertijd vond er een ander ongeval plaats in Zandvoort. Op de Zandvoortse Laan werd een man in een scootmobiel aangereden. Op de rotonde bij Unieuw Unicum werd een bestuurder in zijn scootmobiel dus aangereden... en ook deze man bleek geen letsel te hebben... De politie heeft de man in de scootmobiel teruggeescorteerd... naar het nieuw unicum terrein waar hij verder werd behandeld. Lieve mensen, denkt u er nog even aan. Zaterdag 29 oktober om 4 uur... vindt het zevende open Nederlands kampioenschap Garnaalpellen plaats. Uh, deze wordt gehouden in strandpaviljoen Talassa... aan de boulevard Barnaar afgang 18 in Zandvoort... En wordt georganiseerd door vrienden van de Garnaal en de Thalassa Crew. U kunt zich nog uh, inschrijven bij Thalassa. En uh, dat kan ook per e-mail. Nou zie ik net dat hij die niet heeft afgedrukt. Dus dat moet ik even voor u opzoeken. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. De kijkers kunnen gratis uh, naar binnen om uh, te zien hoe alles zich afspeelt. En als u mee wilt doen met pellen, kost dat 5 euro per persoon. even zien hebben we nog iets bijzonders. Nou, er is, oh ja, dat is ook misschien wel aardig. Is weliswaar niet in Haarlem. Ach, niet in Zandvoort, maar in Haarlem. Een achtjarig jongetje die heeft een uh, dinsdag met een katapult een gat in een raam geschoten. In een woning in Haarlem Noord zat een gezin rustig te eten toen er iets door de kamer vloog. De familie dacht aanvankelijk dat het om een kogel ging en belde de politie. De buurjongen bleek het raam van 40 meter afstand te hebben geraakt. Nou, de politie heeft diezelfde katapult vernietigd. Dan nog even. Gisteren was er weer wat fileleed op de A9... Um, doordat de brug over Zijkanaal zee defect was geraakt. Beide brugdekken gingen niet meer naar beneden... waarna een deel van de A9 in twee richtingen werd afgesloten. Nou, dat was deze maand al de vijfde brugstoring op een snelweg... meldde de Verkeersinformatiedienst... Moet zo, ja. Ze moeten allemaal terug naar de brugklas. Ja, zo is het, ja. ja. <lacht> Daar hebben ze een programma van gemaakt. Brugklas. Goed, uh, we houden het hier even bij. De oh, rest komt uh, in het volgende uur wel aan bod. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, goed. Oké. Okay. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, het is vandaag overwegend bewolkt en vanochtend komt het weer tot buiige regen. Vanmiddag wordt het geleidelijk weer droog met af en toe zon. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 13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 Verderweg de allergrootste hit die Simon en Garfunkel ooit gehad hebben. Ja. En uh, het album, het gelijknamige album, dat is ook denk ik een van de langst genoteerde albums in de LP, uh, in de album Top 100. Echt maanden heeft hij uh, op nummer 1 gestaan. Dat is zo goed fantastisch verkocht, dit album. Het was trouwens ook een heel erg goed album. Ja. En wat het verrangen was, het was ook eigenlijk het laatste album wat ze gemaakt hebben. Is dat zo? Ja, daarna oh. hebben ze... Ja, ze hebben nog een keer een, een live LP gemaakt, een live ja. album. Maar in de studio hebben ze nooit meer... en. Een heel album gemaakt. Was dat niet meer nodig, zeker? Nee, ik denk het niet. Nee. Nou, nee, toen kwam winnen zijn... met die NLP. lp Nee, want ze zijn, oh. toen, ze zijn toen uit elkaar gegaan. Ja, oh, dat is waar ook. Ja. En, en ja. Uh, toen is Paul Simon natuurlijk alleen doorgegaan. En ja. Art, Art Garfunkel ook. Ja. En. Uh, ja, de, daarna zijn ze in de jaren tachtig of zo weer een keer bij elkaar gekomen om dat concert in Central Park te doen. Mm -hmm. Wat overigens geweldig was. En, en daar, ze hebben wel opgetreden, maar ze hebben nooit meer samen een echt album gemaakt. Zonde, hè? Ja, eigenlijk heel jammer. Ja, God Want weet dan, wat we allemaal. Uh, wat ons door onze neus is geboord. Nou, En wat wel had mee. ontstaan. Nou, weet je toch niet? Nou, valt wel mee. Ja. Paul Simon heeft daarna nog prachtige dingen gemaakt. Is, ja, dat is zeker waar. En Art schreef niet. Dus dat, uh, en Art heeft trouwens ook nog een paar prachtige albums gemaakt. Mm -hmm. hij was trouwens vorig jaar nog in Harlem, hè? Hardcore van... Ja, ja, ja, want ja. Uh, collega Charles uh, was daarbij aanwezig. Golieten des... mm. ja, ze oh, hem toe? Ja, zeker. Oh. Ja, zeker. Ja, ereplaats had hij zes ja. oh. Nee, maar hij, die was heel erg onder de indruk van, uh, nee. van hoe de man nog zonk. Had hij een ereplaats? Nee, joh. Dat hij tussen tralies. Jij speciaal... kan ook bedrijven, ik kan je ook hoor. Speciaal. Dat tussen tralies. Ja, goh. Nou. zelfs <laughs> had <zat> hij. Bruut. <laughs> Dat zeg je toch niet over je collega. Hij is natuurlijk ja. niet hoe Ja, heb ik gehoord. Um, ja, maar goed. Dan hebben uh, uh, we nog wat uh, nieuws, hè, geloof ik. Oh ja, Mie Ketelkamp is dood. Ja, Mie, mie Ketelkamp. <laughs> oh, u, u weet niet wie Mieke. Nou, mie dus, uh, Ketelkamp is. Mie Ketelkamp. Ja, ja. Nee, Ketelkamp is overleden. Namelijk. Ja. Ja. ja. U weet het wel, die vrouw van de nummer 1 in de begrafenis ja, top 10. Ja, waarheen? Ja, die gaan we niet draaien hoor. Waarvoor? Want straks denkt iedereen dat het begrafenis is. nee, maar Mieke Telkamp is vandaag overleden. 82 jaar was ze. ja en ze was in de jaren 50, 60 wel een hele bekende zangeres. ja hè en ze had zelfs hits. en presentatrice was ze toch ook? ja ook nog. ja ook hè. het is alleen zo zo dat het enige nummer wat men nog van herkent, denk ik, dat alleen dat waarheen we Waar voor is, ja. wat had ze nog meer gemaakt dan? nou dit onder andere.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 Vroeger was het een hele beroemde zangeres, hoor. Ja. En, uh, ik kan mij nog wel herinneren dat als, als, als kind hè, hadden wij nog van die 78 toerenplaten. Ja. Weet je wel, van die, van die bakkalieten dingen. Ja, ja. En die als je ze liet vallen, gelijk ook in drie stukken lagen. Dat was prachtig <laughs> altijd. <laughs> <laughs> maar wel, de, de, zij zong vroeger eigenlijk uitsluitend in de jaren 50 in het Duits. Mm. Ja, zij had heel veel, veel uh, Duitse nummers, had ze altijd. Okay. En toen later is ze uh, overgestapt naar het Nederlands. En dit was van oorsprong natuurlijk een uh, Grieks liedje. En dat heet Never on Sunday. Hoe het, het Grieks heet, weet ik niet. Maar het was oorspronkelijk wel een Grieks nummer. En uh, de vertaling nooit op zondag. Potestikiriaki, dat... waarschijnlijk. Wat zegt u? Poté, poté Nou ja. Dat is nooit op zondag. In oh. In Grieks. Oh. <laughs> Precies, wanneer spreek jij Grieks? Ik, ik spreek Grieks. Tuurlijk spreek ik ja, ah, Grieks. Ah. Ja. Ja. ja. <laughs> ik heb een Griekse stiefvader. Oh. Kan je ook Grieks worstelen of... Uh, nee, de Turks. Oh, de Turks. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, goed. Uh, Mieke, Mieke Telkam dus uh, overleden vandaag. En ja. op 82-jarige leeftijd. En ja. dus even een plaatje van haar. Ja. Never on Sunday. En dit is Artificial Intelligence. One Republic, samen met Pieter Gabriel. Een valt eind is mooi. Uh, nou, het eind vind ik het mooiste, eerlijk gezegd. Het is uh, One Republic. Samen met uh, Peter Gabriel. Leuke combinatie over. En het nummer heet AY, oftewel... Artificial Intelligence. meenemen naar het NMS journaal van 1 uur en het weer natuurlijk. En daarna een hele leuke conference. Beetje toepasselijk vandaag. <laughs> Tot zo. Aan de andere kant van het nieuws. Dolly my Jongen! Dolly my Dolly my